4.5. En in de Eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dit is Juri Stubinetski met het NOS Journaal. Het kamp van de Nederlandse militairen in Deravut is tijdens een korte ceremonie overgedragen aan de Amerikanen. Het was na Kamp Holland de grootste basis van de Nederlanders in Oeruzgam. De militairen op Kamp Holland leveren nu hun materieel in en wachten op hun terugkeer naar Nederland. Op 1 augustus wordt ook Kamp Holland en het commando over Oeroesgan overgedragen aan Amerikanen. De PvdA en VVD willen dat zorginstellingen snel een einde maken aan het onterecht in rekening brengen van diensten. Er zijn verpleeg- en verzorgingstehuizen die hun cliënten bijvoorbeeld laten betalen voor wc-papier of fruit. Die kosten vallen onder de AWBZ en mogen niet bij bewoners in rekening worden gebracht. De partijen willen dat er snel maatregelen worden genomen. Oliemaatschappij BP test het gedichte olielek in de Golf van Mexico 24 uur langer dan gepland. De tests begonnen donderdagavond en zouden 48 uur duren, maar BP wil meer onderzoek doen. De maatschappij is vooral bezorgd over de toestand van de boorput onder de zeebodem. De cementlaag rond de boorpijp zou kunnen barsten, waardoor nieuwe lekken ontstaan. Op de Caribische eilanden wordt gevreesd voor een van de grootste uitbraken van knokkelkoorts in ruim 10 jaar. In het gebied zijn dit jaar al bijna 17.000 mensen met het dengue-virus besmet. Enkele tientallen mensen zijn overleden. Volgens gezondheidsfunctionarissen loopt het aantal vrijwel zeker op, omdat het regenseizoen vroeg is begonnen en er daardoor veel muggen bij komen die het virus overbrengen. In Rotterdam is gisteravond een man doodgestoken. De man had ruzie met een groepje mensen, waarna hij werd neergestoken. Hij wist nog 50 meter verder te komen, maar werd opnieuw gestoken. De politie heeft vier mensen opgepakt. Ze worden vanochtend verhoord. Over de aanleiding van de ruzie en de identiteit van het slachtoffer wil de politie nog niets kwijt. Het weer, plaatselijke mistbank. Vanmiddag wordt het helder en droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het nos joen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 by my side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 Met een Z Van zon, zee, zandvoort en zee. En dat Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Why don't you admit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 6.9 is... Zon, Zee, Zandvoort en... Zommerhits. Zommerhits. -M -M. Allo... Allo... Allo... Qui dit études, qui travaillent...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 She came in the air of the kind. Punt is zon, zee, zandvoort en zomerhits. Zomer Twins, so and sing, the same energy now the dead battery is to love van Zia